De gemeente verzocht met de eer wie te luisteren naar het lezen van een gedeelte uit Gods heilig, dierbaar en ons alleen ter zaligheid leidend Woord, wat die opgetekend kunt vinden in de Evangelie van Lucas, het eerste hoofdstuk van vers 1 tot vers 25, maar lezen we vooraf de heilige wetters, heren die opgetekend vinden in Exodus 20. God sprak al deze woorden.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 Nog iets dat u is naastens is. Lezen in nu Lukas 1 tot vers 25. Nou, velen ter hand genomen hebben om in orde te stellen een verhaal van de dingen die onder ons volkomen zekerheid hebben, gelijk ons overgeleverd hebben, die van de beginne zelf aan schouwers en dienaars des Woords geweest zijn. Zo heeft het ook mij goed gedacht hebben alles van voren aan naastelijk onderzocht, vervolgens aan u te schrijven, voortreffelijke Theophilus opdat gij moogt kennen de zekerheid der dingen waarvan gij onderwezen zijt. In de dagen van Herodes, de koning van Judea, was een zeker priester met name Zacharias van de dagorde van Abia, en zijn vrouw was uit de dochteren van Aaron en haar naam Elisabeth. En zij waren beiden rechtvaardig voor God, wandelende in al de geboden en rechten des Heeren onberispelijk. En zij hadden geen kind, omdat Elisabeth onvruchtbaar was en zij beiden ver op hun dagen gekomen waren. En het geschiedde dat als hij het priesteram bediende voor God in de beurt zijn er dagorde... Naar de gewoonte der priesterlijke bediening, hem te loten was gevallen, dat hij zou ingaan in den tempel des Heren om te reukofferen. En al de menigte des volks was buiten biddende ter ure des reukoffers. En van hem werd gezien een engel des Heren staande ter rechterzijde van het altaar des reukoffers. En Zacharias hem ziende werd ontroerd, en vreze is op hem gevallen. Maar de Engel zeide tot hem, Vrees niet, Zacharias, want uw gebed is verhoord. En uw vrouw Elisabeth zal u een zoon baren. Hij zal zijn naam heten Johannes. En u zal blijdschap en verheuging zijn. En velen zullen zich over zijn geboorte verblijden. Want hij zal groot zijn voor de Heer. Nog wij, nog sterken drank zal hij drinken. Hij zal met de Heilige Geest vervuld worden. Ook van zijn moeders lijf aan. Hij zal velen der kinderen Israëls bekeren tot de Heren hun God. Hij zal voor hem heen gaan in de heest en de kracht van Elia. Om te bekeren de harten der vaderen tot de kinderen. En de ongehoorzamen tot de voorzichtigheid der rechtvaardigen. Om de Heere te bereiden een toegerust volk. En Zacharias zeide tot de engel, waarbij zal ik dat weten? Want ik ben oud en mijn vrouw is ver op haar dagen gekomen. En de engel antwoordende zeide tot hem, ik ben Gabriel die voor God sta... en ben uitgezonden om tot u te spreken en u deze dingen te verkondigen. En zie, hij zult zwijgen en niet kunnen spreken... tot op de dag dat deze dingen geschied zullen zijn... Om die's wil dat gij mijn woorden niet geloofd hebt, welke vervuld zullen worden op hun tijd. En het volk was wachtend op Zacharias en ze waren verwonderd dat hij zo lang vertoefde in de tempel. En als hij uitkwam kon hij tot hen niet spreken en zij bekenden dat hij een gezicht in de tempel gezien had. En hij wenkte hun toe en bleef stom. In het geschied al de dagen zijn der bediening vervuld waren, dat hij naar zijn huis ging. En na die dagen werd Elisabeth zijn vrouw bevrucht. En zij verborg zich vijf maanden, zeggende, al zo heeft mij de Heere gedaan, in de dagen in welke hij mij aangezien heeft, om mijn smaadheid onder de mensen weg te nemen tot zover. ...dat we trachten om de naam des Heeren aan te roepen. Mm. <coughs> zalig aanbiddenswaardig... ...en getrouwe ontfermer in de hemel... ...och dat het ons gegeven mogen worden in de toenadering... ...tot een troon der genade... ...om een opening te mogen ontvangen in die weg van verzoening die gij aanbiddelijke Heer Jezus hebt verworven en aangebracht, opdat we in die vers en levendige weg mogen komen tot een troon der genade, en in de zalige gemeenschap des Heeren zouden mogen delen. Daar hebben we onszelf uitgezonderd, en we doen niet anders dan onze schuld vergroten en verzwaren en vermeerderen. En we hebben het uit uw woord kunnen horen. Dat bij u alle dingen mogelijk zijn. Dat u maar te spreken hebt, dan is het er. En te gebieden, en dan staat er. O, oh, dat het u behalen mocht de hemel te ontsluiten. In den zoon uw eeuwige liefde. En dat onze harten ontsloten mogen worden. We zijn overal, zijn we vatbaar voor. Behalve voor u. Voor u zijn we niet vatbaar. En voor het grote werk van verzoening in de Zone God zijn we ook niet vatbaar. En voor de dienst des Heren zijn we ook niet vatbaar. Maar het grote wonder is dat gij uw geest wilt schenken in zondags harten om die vatbaar te maken. Zou u dat dan nog willen doen vandaag? Dat die geest dan nog af mag dalen in ons midden. ...en dat we ingewonnen werden... ...en overwonnen voor de zalige dienst des Heren. Anders lokt en trekt de wereld... ...en neemt ons harten in. Al dat mooie en dat schone ...en dat allokkelijke, ...wat van de wereld en de zonde en het vlees is. De apostel zegt... ...de begeerlijkheid haar ogen... ...de begeerlijkheid des vlees is, ...en de grootheid des levens... ...neemt het hart in beslag. Die drie afgoden... Die zijn krachtig en sterk waar we allen voor vallen. Maar nu zijt gij aanbiddelijke Heere Jezus machtiger. Gij zijt de sterke God, de vader der eeuwigheid, de vredevorst. En wanneer gij uw geest wilt zenden, dan wordt toch het hart voor u ingewonnen. Heere, wat wil gij dat ik doen zal, zei de Paulus op den weg. Heren, wat wil gij dat ik doen zal zijn? De verslagen, pinkstelingen, wat moeten we doen? We weten het niet. We zien onze schuld nu in. We zien onze onbekeerde toestand in. Maar wat moeten we beginnen? Wat moeten we toch doen om behouden en bekeerd te worden? Misschien dat het sommigen ook beamen. Dat ze moeten getuigen. Ik heb al dikwijls gebeden. En u kan ik niet meer bidden. Ik weet niet meer wat ik moet doen. Och zou u dan zelf dat grote werk eens willen beginnen... en doorzetten en doen doorbreken... in de overtuigende en de overbuigende kracht van de Heilige Geest... tot vernedering voor uw aangezicht, tot diepe verootmoediging... om die zalige keus te mogen doen die nooit zal berouwen... om u te zoeken terwijl u nog te vinden bent... uw aan te roepen terwijl gij nog nabij bent... is dat gebeurd in ons leven... Och, dan mocht de ontdekking ook nog wat dieper vallen in de ontdekking van ons diep verdorven bestaan en van onze hopeloze schuld en verdorvenheid en van ons verdorven hart op dat we door de genade Gods uit onszelf en uitgedreven zouden worden en dat we iets mogen aanschouwen en van de weg van verzoening in Jezus Christus door de tralien van uw woord op we Christus mogen zien als de zaligmaker geopenbaard in de heilige schrift dat onze zielzogen daarvoor geopend mogen worden en dat we ons zo aan u mogen overgeven hier ligt een schuldige vuile zondaar die nooit meer anders kan doen, dan zijn schuld verzwaren. Maar nu zijt gij toch de zaligmaker van zondaar, Heere Jezus. U verzoenende bloed reinigt toch van alle zonden. En gij zijt toch een koning. Ik kan niet één zonde de baas worden. Maar de zonden overwinnen mij in gedachten, woorden en werken. Maar gij zijt toch koning der koningen. Wil de zonde nog eens overheersen in mijn hart en eruit roeien met wortel en met tak? En dat ik door genade voor u mogen leven. En als de grote leraar wil u me dan onderwijzen in de verborgenheid van de schrift. Dat ik u mag leren kennen. Want u te kennen is toch de zaligheid. En dat zo het werk God steeds mag verdiepen. En dat het steeds mag vermeerderen, een groeien en een opwas in de kennis van de Zoon van God. En in hem te mogen aanschouwen, des vaders welbehagen. U te mogen aanschouwen, niet alleen als de weg tot een vader, maar ook als de grote weg van verzoening van de vader tot de zoon daar. Opdat een verzoend God en Vader in de zonen God zouden mogen aanschouwen. En ons daarin mogen verlustigen, verheugen en verblijden. En dat grote wonderwerk van zalig worden wat geheel en al uitgaan is van den Vader, en de oneindige barmhartigheid, en de oneindige liefde Gods, o, dat mocht onze zielen eens geopenbaard worden, opdat we de lofzang van Zacharia ook zouden verstaan, waarmee ons bezocht heeft de opgang uit de hoogte, in de ontfermingen en in de genaden en de barmhartigheden onze Gods, opdat de liefde Gods in Jezus Christus geopenbaard. De zonden zou verteren, en dat ons hart naar boven zou trekken, en dat we daarmee vervuld zouden worden. En dat mocht U genade willen werken: door middel van het preeklezen, en door middel van hetgeen wat we thuis onderzoeken, en dat het zo een gezegende dag mag zijn vandaag voor ons te samen, en dat U. Wonderen van genade kwam verheerlijken, opdat doden zullen horen de stem van de Zoon van God, zullen leven, leven tot in eeuwigheid, verheerlijk al zo zelf in en onder ons ten goede. Maar niet alleen onze geestelijke nood, ieder heeft ook tijdelijk nood, verdriet, kruis, ellende, jammer, moeite en wederwaardigheden waar dit tijdelijke leven vol van is, en waar onze natuur en ons hart van afkerig is, och, dat mocht u genade willen schenken, om onder u te mogen bukken en buigen in schat wezen, wedunaren, rouwdragenden en rouwklagenden. U kent ieder stil verdriet en ook verborgen kruisen en leed. Ach, werd sterken zoals u dat alleen maar kunt doen. En ondersteunen zoals gij dat alleen maar wilt. Dat mocht u dan genade willen geven. In wegen van rauw en kruis en druk. Gedenken naar de grootheid uw genade. Grootste voorrecht is als we het met u eens mogen worden. En dat we niet meer bijten op de roede. Maar dat we het zouden herkennen. Alles wat ik nu nog boven de hel, heb, dat is nog de tieren tierenheid als scheren, dat we niet vernield zijn. Zo mocht u ons samen willen gedenken, en al diegenen die geroepen worden vandaag, ambtelijk werk te doen, in welk ambt dat het ook mag wezen, in preken of in het lezen, in het voorgaan, wil u bekrachtigen en versterken, als van onder eeuwige armen. ...ontkrachten in onszelf. Dat is een pijnlijke weg, dat is een verdrietige weg... ...dat is een weg van vermis en van afbraak... ...maar in zulke wegen wilt gij uzelf verheerlijken. We hebben het al uit uw woord gehoord... ...dat gij een God zijt die de beloften vervult door het afgesneden. Als het niet meer kon, als het onmogelijk geworden was van s'mensenkant, kant, ...dan heeft de onvruchtbare weer kracht ontvangen... ...om voor te brengen en om te baren... Dat hebt gij betoond in oude dagen en dat kunt u nog betonen. Nu is de kerk des heren eigenlijk ook geworden als een oude vrouw, als een onvruchtbare vrouw. Zou er nog ooit verwachting wezen dat ze baren zou? Zou het nog ooit wezen dat er blijdschap zal zijn in de kerk des heren? Omdat er nog nieuwe lingen, omdat er kinderen in Sion geboren zijn. Wat van onze zijde onmogelijk is, is het niet van uw zijde. Zing vrolijk, gij onvruchtbare, breekt uit en roet met vrolijk geschal, gij die niet gebaard hebt, want de kinderen daar eenzame zijn meer dan degenen die de man geeft. O, dat dat ons gegeven mogen worden, dat we het goede van Sion mogen aanschouwen, en dat we de welstand van uw kerk mogen zien, en de voorspoed van uw gemeente, dat mocht u willen werken, dat Sion ween kreeg, zonen en dochteren voorbracht, dat degenen die in overtuiging leven door mogen breken, tot overbuiging tot het geloof in Jezus Christus, dat de kerk gehoefend mogen worden, dat het levende volk in de schuld geplaatst mogen worden, het zeer Veraf leven, betreuren en bewenen, en met beleidenis van schuld terugkeren, en dat we zo elkander mogen opzoeken, met berouw, en boete, en vernedering, met een eenparige schouder, kom. Komt, laat ons wederkeren tot een Heer tegen wie we gezondigd hebben. Laat ons wederkeren tot een God van onze vaderen, opdat we hem zouden zoeken en dat we hem zouden mogen vinden. En dat we met schuldbeleidnis terugkerende een verwachting mogen ontvangen in onze ziel. Wanneer mijn volk zich schuldig zal kennen, zal ik aan mijn verbond gedenken. O getrouwe verbondsGod God in de hemel, dat onze ogen toch eens op u mogen zijn en niet op ons zelf. ...en niet op omstandigheden... ...maar op de zalige, trouwe, levendige verbondsgod in de hemel... ...die gesproken heeft... ...zou ik het zeggen en niet doen... ...spreken en niet bestendig maken... ...zo mocht u ons dan ten goede willen gedenken... ...naar de grootheid uw genade... ...in de verzoening van al onze schulden en zonden... ...om diens wil... ...die daar aan de rechterhand van zijn heilige vader staat... ...om de belangen van uw kerk te bepleiten en te behartigen en die ook altijd verhoord zal worden, voor overtreders gebeden, veler zonden gedragen heeft, en u verheerlijkt zijt bij den Vader, en daar het goede voor uw kerk blijft zoeken, tot op dien dag, dat gij zult wederkomen om te oordelen, de levenden en de doden, en dan het koninkrijk zult overgeven, aan uw heilige lieve Vader, waar gij, aanbiddelijke God en Vader, alles zult zijn, en in allen. Amen. We zingen van de lofzang van Zachariah de eerste twee versen. Dat toch de Heer zij gemaakt groot, Israëls God zij geprezen, die zijn volk heeft in angst en nood, Bezocht en verlost uit deze. En de horen des heils opgerecht. In het huis van David zijn een knecht. Zo hij had het tevoren. Door zijn er heilige profeten mond. Wel voor zij tot menigen stond. De vaderen van hem uitverkoren. En wat er verder in het tweede vers volgt. Van de lofzang van Zacharias. tekstwoorden kunt u vinden in Jesaja 11, en daarvan het tiende vers. Dus Jezaja 11, vers 10. En het zal geschieden te diezelfde dagen dat de heidenen naar de wortel Isaïe, die staan zal tot een banier der volkeren, zullen vragen. In deze woorden. Wensen we onderscheiden zaken uw aandacht voor te stellen. Ten eerste wat een wortel Isaïe wil zijn. Ten tweede dat hij staan zal tot een banier der volkeren. Ten derde de tijd wanneer te dien dagen. En ten vierde dat de heidenen naar dezelfde zullen vragen. Dat is ten eerste wat de wortel Isaïe inhoudt. Isaïe, gelijk bekend is, was de vader van de beroemde koning David. Die grote en doorluchtige voorbeeld van de Messias. Daarhalve was Christus de zoon van Isaïe, zowel als de zoon van David. ...zoals gij ook menigmaal genoemd wordt in het Nieuwe Testament... ...Zone Davids. Zone Davids, ontferm die mijner... ...zei de men menigmaal. Zo riepen de ellendigen in zijn dagen. Maar wie nu hier door de wortel Isaïe bedoeld wordt... ...dat is daarmee dan toch klaar. Het is toch zeker die grote zoon van Isaï en David. Het is toch de Messias... Die gekomen is in het vlees om op de troon van David te zitten. Op iemand ander past het dat hij zal zijn tot een banier der volkeren, naar wie de heidenen zouden vragen. Die geen joods deksel van verblinding op zijn verstand geeft, die zal toch dit wel erkennen. Dat de Messias, Jezus Christus, de Zoon van God ook de zoon van David en Isaïe is. Maar daar is de vraag dat het toch wel enigszins duister is. Waarom wordt hij hier dan de wortel van Isaïe genoemd? Hij zou dan toch genoemd worden een tak of een rank voortkomende uit die wortel van Isaïe. Want een wortel is de oorsprong van de boom. En als een zoon van Isaïe is hij geen oorsprong van Isaïe, maar Isaïe is de wortel en hij is daaruit voortgekomen. We vinden dezelfde soort tekst in openbaringen 22, waar deze wortel van Isaïe zegt, ik ben de wortel en het geslacht van David. Hierop hebben verschillende uitleggers verschillend geantwoord. Sommigen hebben hem de wortel van Isaïe willen genoemd hebben. Niet omdat hij uit Isaïe voortgekomen is naar zijn menselijke natuur, geboren in Bethlehem, maar omdat hij als God de oorsprong van Isaïe is, gelijk hij ook de schepper is van alle dingen. Zo wordt nederig deze goddelijke persoon, die van eeuwigheid is, echter omschreven... niet alleen als de wortel van Isaïe... maar ook uit het geslacht van Isaïe naar zijn menselijke natuur. En dat brengt ons tot de tweede gedachte... dat deze wortel van Isaïe naar zijn goddelijke natuur... die de zoon van Isaïe naar zijn menselijke natuur is... dat deze in de wereld gekomen is... Geboren te Bethlehem, uit het volk der Joden, zijn broederen in alles gelijk geworden, de zonde. En deze dan, die in zo'n lage staat geboren zou worden, zou die dan een banier der volkeren zijn? Zouden dan de heidenen naar hem vragen? Wij behoren daar eerst onze aandacht eens aan te geven. Aan een manier der volkeren, wat de heidenaar zou vragen: Wie zijn deze heidenen? Deze volkeren zijn de Goyim, gelijk het Hebreeuwse woord zegt. Goyim betekent niet Joden of heidenen of allerlei soorten volkeren. Zo worden ze hier genoemd. Die volkeren dan zijn dezelfde van wie in de geschriften der profeten voorzegd is dat die met het evangelie begunstigd zouden worden en dat ze tot het volk God zouden vergaderd worden en dat ze zich aan de scepter van Israels vorst en koning zouden onderwerpen. Onder al die volkeren zou hij dus een banier opsteken. Ons grondwoord in het Hebreeuws. Voor banier vertaald zegt in het algemeen iets wat hoog verheven opgericht wordt. Iets wat als een zichtbaar teken wordt opgericht voor een bepaald gebruik. Nu in deze tekst is het heel duidelijk dat het wordt gebruikt voor een zichtbaar teken. Namelijk voor een vaandel. Wat in de oorlog wordt gebruikt. Een vaandel wat omhoog gestoken wordt als... Zijnde een symbool en als een verzamelpunt voor degenen die onder dat vaandel dienen. In een zekere zin was de verhoogde koper een lang opgericht teken wat omhoog gestoken was. Maar hier in tekst wordt toch eindelijk alleen als een opgericht algemeen om dat te herkennen. Maar er wordt gezinspeeld op een vaandel. Wat ons te kennen geeft dat er een regiment onder behoort. Een regiment heeft veel waar ze onder behoren. In deze banieren of vaandels, bij de heidenen van hun goden, of van hun koningen, of van hun velen. Doch men houdt wel eens gewoonten aan om een tekst licht bij te zetten die van later herkomst zijn dan de schrijver. En dan is het onmogelijk dat zulke profeet daarop zou zinspelen. daarom zullen we dat niet verder en dieper gaan onderzoeken, maar alleen maar onderzoeken en nagaan wat een geestelijke zin hiervan zou zijn. En we zeiden reeds, een manier onder de volkeren oprichten is duidelijk genomen het teken van het evangelie. Het teken en de prediking van het zalige evangelie waarin de Messias verheerlijk, waarin de Messias afgebeeld wordt. En laat ons daar eens wat van, meer van zeggen. Dan kunt u gelijkertijd daarin lezen welke geestelijke zin dat erin verborgen ligt. Een banier dus was een voortreffelijk vaandel dat hoog opgestoken werd. Brengt dat ons niet in de gedachten de uitnemendheid van de Heer Jezus? Is Hij niet omhoog opgestoken en verheerlijkt als vaders rechterhand? En zo wordt Hij als die verhoogde middelaar gepredikt door het evangelie. O, hoe hebben die predikers van het evangeliebanier Jezus hoog verheven boven alle mensen. Ze hebben getoond dat Hij de vorst van het Heer des Hemels is... Ze hebben hem vergeven boven alle koningen en keizers der aarde. Boven alle generaals en veldheren die op aarde zijn. Gij zijt veel schoner dan de mensenkinderen. Jezus steekt boven alles uit. En zo hebben ze hem gepredikt. Maar nog meer. wanneeren werden opgestoken, zoals men zegt, om daardoor volk te verwerven. Hierop wordt speelt, in Jesaja, waar men leest: heft een banier omhoog tot de volkeren. Men kent nog wel zoiets dergelijks, zoals men dat in Hongarije doet. Men spreekt daar in tijd van nood van een bloedvaandel uit te steken en omhoog te steken, waardoor de adel opgeroepen wordt tot de strijd. En wellicht is dat ook een zinspeling dat dat ook in het oosten zo gebeurde. Dat de vallende werd opgestoken en de banier opgeworpen om de strijders tot een strijd op te roepen, tot hun verzamelpunt. Was dat ook niet op het evangelie? Daar waar het evangelie gepreekt wordt, daar zijn de werfofficieren om recruten te winnen in het leger van koning Jezus. En de kerken zijn daar de werfhuizen. Daar in die werfhuizen wordt de banier hoog opgestoken. Om de krijg aan te binden. Tegen wie? De krijg tegen de Satan. De krijg tegen de wereld. En tegen de zonden. En zo een leger op de been te brengen. Als soldaten van en voor de Heer Jezus Christus. Nog meer, een banier was ook een middel... Waardoor een, krijgs, waardoor een bende krijgsknechten... tot één lichaam en groep... in orde verzameld en ingedeeld werd. lijkt zo van de kinder Nisraa staat... dat elke stam zich legerde onder zijn eigen banier... Nu, zo'n manier tot vereniging om, en om ze in geregelde slagorde te brengen, zou de Heere Jezus ook voor de volkeren zijn. In de volheid des tijds zal Hij allen tot één vergaderen, beginnende bij de Joden, daarbij zou Hij het niet laten, maar verder voortgaan onder de heidenen, om Jood en heiden in eenheid des geloofs, tot één kerk te verenigen... En te verzamelen, waarvan hij het hoofd is en zij het lichaam. Vervolgens, door een banier, wordt zo'n regiment ook in ordelijk bestuurd. Men leert er marcheren in het gelid en leiding en bestuur wordt aan dezelfde gegeven. Gebeurt het nu na een strijd dat de soldaten verstrooid waren? Ja, zelfs verward waren en niet wisten waar het verzamelpunt was. Dan moest een banier op een hoge plaats worden opgeheven. Dan konden ze zien dat ze daarheen de zich mochten wenden. Zo ook in het evangelie. Jezus is in de eerste plaats de grote banierdrager. Maar hij roept ook zijn knechten op om de banier te dragen. En om getrouwd te blijven staan op hun post. En ze moeten op hem wijzen. als de enige overstaan-leidsman en der zaligheid. Ze moeten van hem ook een geestelijke krijgskunde leren. Ze moeten van hem de kracht en de sterkte. en geest en leven ontvangen. om getrouw de banier te mogen opheffen. Ja, ze moeten hem ook volgen in de strijd. en gehoorzamen. Deze zijnen die het lam volgen waar het ook heen gaat. Ze zullen de banieren volgen, al moesten ze met hem in de dood gaan. Gaat Jezus hem voor, dan willen zij hem volgen. En kampeert hij eens met zijn armee en zijn leger. Ik wil zeggen, verliet hij dit land eens hunner inwoning dat hij weggaat om ergens anders te verblijven? en daar zijn standaard van het evangelie op te richten, en ze worden daartoe geroepen, dan gaan ze gewillig. En verlaten ze vrienden, ze verlaten familie, ze verlaten wel het vaderland, zo hij herroept, om de manier te volgen. En zo roept hij hen somtijds wel toe, wie mijn discipel wilt zijn, nemen ze een kruis op en volgen mij. Maar o mijn vrienden, volg gij Jezus maar, want als ge Jezus volgt, dan gaat het altijd goed. <coughs> Vervolgens een banier verstrekt in het leger tot een toevlucht, om het leger allen bij elkaar te sluiten en bij elkaar te behouden. Zo lezen we in Jezaja 59, als de vijand zal komen als een stroom zal de geestescherende banier tegen hem opwerpen. Dus deze wortel van Isaïe, en hij die is uit het geslacht van Isaïe, is een banier omhoog vergeven, waar de rechtvaarden in genoden naartoe lopen. Ja, bij wie ze in een hoog vertrek gesteld zullen worden. Hij is die man die een verberging is tegen de wind, een schuilplaats tegen de vloed, als een schaduw van een zware rotsteen in een dorstig land. De Heere is mijn banier, zegt een psalmist. O hoe veilig, o hoe gerust schuilt dat volk als ze maar dicht onder die banier mogen blijven. Dat heeft geen moed en courage in het strijden. Vervolgens is Jezus ook een banier tot sterkte en tot bemoediging. Zal ik geven te zitten op mijn troon. Gelijk ik overwonnen heb en bij mijn vader gezeten ben op zijn troon. O, dat geeft hen zulke moed en dapperheid. Dan roepen ze wel uit met mijn God, met mijn banier spring ik over een muur. En dring ik door een gewapende bende. Ja, daardoor worden ze onverschrokken zelfs tegen de dood. Tegen de grootste vijand. Ze vermogen toch alle dingen door Christus die hun kracht heeft. Een banier die stak men in de grond. En liet men daar staan tot een teken dat men die grond gewonnen en tot eigendom heeft. Zo zette men de krijgsbanieren wel op overwonnen vloten of sterkten of torens tot een bewijs van overwonnen eigendom. Zo staat ook die banier der volkeren... ten bewijs dat het overwonnen volkeren zijn. Waar het evangelie komt... en mensen overwint... daar wordt de banier geplant... en zulke een is een overwonnene... een overwonnen vijand... die buigt voor koning Jezus. Als een overwonnende oorlog schuilt... Volkeren overwinnende en zijn tegenstanders verbrekende, al zo voert koning Jezus heerschappij. En overwint hen en wint hen in voor hem en zijn zalige dienst. Ik zag een wit paard, zegt Johannes, en die daarop zat was genaamd getrouw en waarachtig. En hij oordeelt en voert krijging gerechtigheid. Tenslotte, de uitleggers zeggen ook dat in de banier der ouden een beeld van hun afgoden wel stond. En, van, en die van de soldaten werd aangebeden. Zij passen dat op onze banier toe als een voorwerp van aanbidding. Maar het is niet te bewijzen dat in Jezaja's tijd dat reeds plaats had. Hoe dit zij? Deze gedachten is niet ongepast dat in de banier als het ware de afbeelding staat van Jezus, Christus en die gekruist, gelijk hij zou afgeschilderd worden in het Evangelie. En zou men die ware God Israëls en de zonen Gods en de middelaar Gods en der mensen, zou men hem geen eer en aanbidding toebrengen? Zijn naam toch moet in alle. Een landen gepredikt worden en voor zijn naam moet alle knie zich buigen. En alle tong moet hem beleiden en zweren. Brengt ons tot de derde hoofdgedachte. Wanneer zou dat gebeuren? Wanneer zou de wortel van Isaïe staan tot een manier der volkeren? te dien dagen, zegt de profeet. Wat is dat de dien dagen? dien da dagen... Als uit die wortel van Isaïe een reisje zou voortkomen en uit die afgetouwen tronk van Isaïe een schuit voortbrengen zou, te dien dagen dat ziet, blijkbaar en voor eerst op zijn komst in de wereld, op zijn vernedering die hij daaronder ging, Och, zijn verschijning in het vlees was in zulke armoedige omstandigheden. Hoe hij opschoot als een wortel uit een dorre aarde. De koninklijke waardigheid van het huis van David was geheel en al vergaan. Het was een afgesneden een afgehouden tronk geworden. Nochtans waren de wortels in de aarde. En van deze afgehouden tronk van Davids koninklijke huis, daar is dit reisje voortgekomen en opgeschoten. En hoewel hij zo veracht werd in zijn komst in de wereld en in zijn lijden in deze wereld, nogthans, hij zal een banier worden onder de volkeren. Te dien dagen, wil ook zeggen in die dag van zijn lijden, toen hij in het kruis verheerlijkt en verhoogd werd. Hij werd toen opgericht, evenals de slang door Mozes opgericht werd in de woestijn. En als het waar als een banier was voor het volk van Israël. Zo werd hij ook opgericht. Zo werd hij ook vertoond aan zijn leidende zaligmaker. Verzoenende de zonden. Tot verzoening door het geloof in zijn bloed. En daar reeds door het vermorzelen van de slangenkop toen hij het geweld als doods. En de overheden en de machten der hel uittoog. En openbaar over hen triomfeerde. Toen aan het kruis in zijn diepste vernedering. Waar hij de duivel overwon en de dood overwon. En de machten der hel daar werd hij opgericht als een banierdrager. Opdat alle ogen op hem gericht zouden worden. Te dien zegt een tekst. Te dien in zonderheid na zijn opstanding, wanneer hij triomferende opvoer naar de hemel, om daar te zitten aan de rechterhand van zijn vader, en daar zich te vertonen, in het borgwerk ter verzoening te vertonen voor zijn vader, en van daaruit zijn kerk te regeren. O, hoe heerlijk werd hij toen vertoond, als de banier onder de volkeren in Israëls. Maar niet alleen dat, hij werd ook vertoond als een banier onder de volkeren door de verkondiging van het eeuwig evangelie, gelijk we uw aandacht reeds hebben uitgelegd. Zo stak hij dus de dagen als een banier op onder de volkeren. En met welk doel? Komt allen tot mij, die belast en beladen zijt, en ik zal u rust geven. Zo stond hij reeds op de dag van het feest, als hij leerde, zo iemand dorst heeft, die komen tot mij, en hij drinken. Zo staat hij nog opgeheven en verheven, door het evangelie gepreekt als de enige banier die roept, wend u naar mij toe en wordt behouden. Ik ben God en niemand meer. En zo heeft hij ook wel zijn bijzondere tijden. Wanneer hij vele volkeren onderdanig maakt en vele personen inwint onder zijn krijgsbanier. Bijvoorbeeld op de Pinksterdag. En in de dagen van keizer Constantijn toen het Romeinse heidense rijk viel. En als het ware de heidense keizers van de troon geschopt werden. En hun afgoden ter geworpen werden. <coughs> en zo'n banier werd ook opgericht onder het, door het evangelie. In de prediking onder de volkeren in de reformatietijd en andere tijden. En zulks doet hij nog. Wat ons brengt tot de vierde hoofdgedachte. Want de banier omhoogstekende zullen ze naar hem vragen. De volkeren, de heidense volkeren zullen naar hem vragen. Dat het vreemde en van God en zijn zoon vervreemde volkeren waren... die deze banier des konings niet kenden, is dus zeker. En dat de zulken naar hem zouden vragen... dat heeft een groot wonder van genade te kennen dat zulke vervreemden van de Here vragen naar Christus, dat geeft de volgende bijzonderheden te kennen en houdt dat in. En wel ten eerste, dat de zulke hebben een ontdekking van zijn noodzakelijkheid, en hij noodzakelijk zijnde, dan moeten ze zien en gewaar worden dat ze buiten hem rampzalig zijn rampzalig in hun toestand, rampzalig in den dienst der wereld, rampzalig door de zonden, als lijf eigenen van den duiven. Dat leert toch elke zondaar zien, die onder de banier komt, dat hij in een verloren staat verkeert, en van doodsvijanden omringd wordt, die het op zijn ziel toeleggen. De rechtvaardigheid Gods vordert en eist zijn ondergang. De toren Gods rust op hem vanwege de zonde. De vloek der wet bedreigt hem. De macht des duivels omringt hem. De kracht en de vervloekte slavernij der zonde overweldigt hem. En de aanaderende tijdelijke en eeuwige dood maken hem van alle zijden benauwd. En hij ziet, als hij bij Jezus als een banier geen toevlag krijgt, dat hij gewis voor eeuwig verloren ligt. Nu deze verlorenheid drijft hem uit naar de banier Jezus. Want zulke zielen krijgen verlichte kennis door Gods woord en geest van deze banier en van zijn hoedanigheid. Ze leren die persoon kennen in al zijn graveerselen, bijzonder in de noodzakelijkheid om toevlucht te nemen tot hem, opdat ze van het gevaar en het eeuwig verderf mogen bevrijd worden. Ze zien dat hij bekwaam is om hun ziel te verlossen, dat hij bekwaam is om hen uit hun ellende en rampzaligheid te bevrijden. En hieruit wordt dan in hun ziel geboren die hartelijke en levendige begeerte naar de Heer Jezus en naar zijn gemeenschap. Dan wordt de ziel vervuld met een rusteloos verlangen om ook onder die banier van deze koning te mogen zijn. Ze neemt resolutie en besluit om Satans dienst en van onder zijn vaandel weg te lopen. Ze wil de dienst van de wereld verzaken. Ze wil de dienst der zonde en de satans voor eeuwig verlaten. Och, kon ze maar van die heerschappij van de zonde verlost en vrijkomen. Maar dikwijls voelt ze zich gebonden zoals een christenslaaf op een Turks schip. O, ze zou zo gaarne van de banden verlost willen worden... en dienstvaardig willen zijn om koning Jezus te dienen. Je ziet zo de onbetamelijkheid van het zondigen... en het oorlog voeren tegen die koning. <kwijnt> Ze wenst zo graag die wapenen van verzet tegen die koning... geheel voor zijn voeten neer te werpen... en zich vrijwillig krijgsgevangen te laten nemen door koning Jezus... zonder enige voorwaarde of voorbeding... Of achterhoudendheid. Zo zien ze hem zo waardig om gediend te worden. En dan gaan ze naar de Heere vragen. Dan vragen ze naar de Heere niet alleen in het verborgen, maar ook bij anderen. Ze gaan eens bij de leraar, ze gaan ter kerk, ze gaan bij andere godzaligen. Ze gaan bij de heilige schriften lezende vragen naar de Heer. Ja, dat is toch een eigenschap van oprechte zoekers naar Jezus. Dat ze zo gaarne bij anderen gaan vragen. En dat ze bij anderen die van Jezus spreken willen luisteren en horen van Jezus en van zijn weg. Daar verlangt hun hart wel eens om van Gods volk te mogen horen, vertellen hoe en wat zij in Jezus gezien hebben. En hoe ze hem gezocht hebben en hoe ze hem gevonden hebben. Vragen ze dan eens of zo'n een zondig en zo'n vuil en zo'n een en zo'n een om... Als zij zich gevoelen, hebt gij uzelf en ook zo gevoeld, zo verkeerd. Vragen ze eens om raad en om onderwijs hoe ze moeten doen en handelen. En of zulke rebe... zijn manier zou willen toelaten. Is er voor mij ook nog raad? Dan vragen ze wel eens met die ontwaakten op de Pinksterdag, wat zullen we doen, mannenbroeders? En met de stokbewaarder, wat zal ik doen om zalig te worden? Of met een onderwijzer, is er nog enig middel om de straf te ontgaan en tot genade te komen? Ja, ze worden bij zichzelf raadeloos. radeloos. Ze zien zo hun blindheid en gevoelen zo hun onmacht. En zo gaan ze vragen naar de wortel van Isaïe. En gaan ze overal naar hem zoeken. In alle wegen en in alle middelen waar hij maar te vinden is. Het wordt een heel beheerig volk. Waarvan alom in Gods woord wordt gesproken. Degenen die uw aangezicht zoeken, zegt David. En zo zoeken ze hem. Waar zoeken ze hem, zult genoeg vragen? In zijn woord, in zijn huis, bij zijn volk en in het verborgen. Van elk nog een kort woord. Ze zoeken hem in zijn woord. Daar wordt gij afgebeeld in al zijn schoonheid. O, wat is dat woord, hun zoet en aangenaam. Wat is dat een lieflijke evangelie. In zonderheid als ze de naam van Jezus en de beschrijving van zijn persoon, zijn hoogheid, zijn liefde, zijn gerechtigheid, zijn kruisverdiensten en de volheid van genade en licht en leven mogen zien en dat hij gewillig is om ook zulke zondaren als zij zich gewaar worden te zaligen. O, wat wordt dat woord van God dan zoet. Ze lezen... En ze zoeken menig kwartiertje uit om Gods woord nog te onderzoeken. Of andere geschriften der godzalige leraren. Zo zoeken ze Jezus in zijn woord. En tot dat doel zoeken ze ten tweede hem ook in Gods huis. Zie de heidenen zouden vragen naar de wortel Isaï, Zo vragen zij ook naar hem. En zijn beheerig om op te gaan onder zijn woord. Geen hinderpaal, hoe ver, hoe zwaar, kan, kan hen uit hot, Gods huis eh, houden. O, oh, wat is dat verlangen groot naar de kerk en de ware godsdienst? Daar menen ze Jezus te vinden. Och, zeggen ze misschien, misschien zal dat voor mij een middel zijn, dat hij zich eens nader aan mij wil ontdekken. O, hoe verlangen ze daarnaar, naar dat dien dag en dat uur, dat ze van Jezus zullen horen prediken? Ten derde zoeken ze Jezus ook bij zijn volk. Ze zoeken hem in de gezelschappen der Godzaligen, bij dat volk die hem <coughs> gevonden hebben. Bij hen zijn ze graag. Ze ken, die kennen de weg bij eigen ondervinding bij dat volk van Jezus te horen... en wat er tussen Jezus en hun ziel is omgegaan... o, oh, dat is hun zo aangenaam en zoet. En als ze dan horen over hun ellende klagen... en hoe zonder dat ze zijn en verdoemelijk en onwaardig... dat ze zich gewaar worden... en dat van gelovige kinderen gods... maar dat ze al zo met hun onwaarde en verdommelijkheid tot Jezus de toevlucht mogen nemen en dat Jezus dan gewillig is om de zulken te behouden en te zaligen, o, oh, dat drijft hen dan uit naar die Jezus, om hen met elkander te zoeken, en om samen met elkander te bidden, en om gezamenlijk met elkander de knieën te buigen voor de Heer. Maar ten vierde, vooral en het meest zoeken ze Jezus in de binnenkamer, op eenzame plaatsen, al zijn het altijd geen binnenkameren van een huis, die de armen dikwijls niet eens hebben. Ze zijn wel eens verlegen, waar ze toch een plaatsje kunnen vinden, dat niemand hen hoort en niemand hen ziet. Och zeggen ze, was ik eens in een woest veld daar waar niemand mij kan horen en zien, ik zou tot een Heere roepen. Was ik in een eenzame plaats, ik zou Jezus zoeken, ik zou alles vergeten. Och zeggen ze dat gij mij als een broeder waart, zuigende de borsten mijner moeder. En zo zullen ze hem, naar hem zoeken, en zo zullen ze naar hem vragen, om bij hem de toevlucht te vinden. Eer dat we nu de toepassing lezen, zingen we van Psalm 138, het derde en het vierde vers. Zij moet een gedenken verheugd, in grote vreugd, Heer, Uw werken. En bekennen kennen dat Gods lof fijn eeuwig zal zijn, waardig te aanmerken. Want gij zeer hoog zit en aanziet, dat hier is niet geacht, deemoedig. Van verre gij de stouten kent, waarvan gij wendt, uw ogen goedig. En wat er verder in het vierde vers volgt van Psalm 138. Geliefden, dat is nu het voorrecht voor ons ook nog in onze dagen, dat Jezus als een banier onder ons wordt opgericht in de verkondiging van het eeuwig evangelie. Een voorrecht daar weinig volkeren deze wereld mee verwaardigd worden en wat God nog aan ons wil bekendmaken. Maar helaas, of zo'n Jezus als zo'n banier wordt opgericht om volk te werven, wat krijgt gij in tegenstelling tot de banier van de wereld? Toch weinig toeloop. Wat nemen weinig mensen dienst onder deze banier? Wat scheelt er toch aan die zalige dienst van koning Jezus, dat er zo weinig mensen zin in krijgen? Och, ze hebben de wereld lief. Ze kennen deze banier niet. Of misschien denkt u dat ge reeds onder die banier zijn gekomen. En hierna maar zult gekroond worden. Kom dan. Laat uw hart eens antwoorden op de volgende vragen. Misschien dat God u doet zien dat ge nog nooit in waarheid zo gelukkig zijt geworden. Immers, het is beter nog tijdig ontdekt te worden als eeuwig bedrogen te zijn. Hoe en wanneer zijt ge onder de banier gekomen? Zijt ge eronder geboren of onder de doop doorgebracht? Of is de zedigheid en de kennis van de waarheid, die ge van jongs af uit uw vragenboekjes geleerd hebt, is dat u tot een bewijs dat ge onder de banier gekomen zijt? <kwijls> Dan zijt ge jammerlijk bedrogen. Zag ge u zelf ooit onder de banier der zonde, en van de wereld, en van de Satan? Werd u die dienst van de wereld en de zonde moe? Hebt u met ontzetting en verlegenheid uw gevaar gezien, waar ge door de zonde voor bloot stond? Zijt ge toen gaan vragen naar deze wortel van Isaïe? Of kent ge die dingen die wij in de verklaring van dat zoeken en vragen gezegd hebben? Kent ge die persoonlijk? Is dat in uw ziel omgegaan? Hebt ge uw ziel lief? Bedenk dan dit eens en breng het in het hart. Vraag het u zelf eens af: Hebt ge daar nu waarlijk kennis aan? Is Jezus u zo boven alles dierbaar geworden? Hebt u hem leren kennen in zijn schoonheid? En heeft Jezus uw ganse hart ingenomen voor hem? Hebt u het vrijwillig aan hem overgegeven? Bent u onder zijn banier gevlucht? Hebt u de dienst der zonden verlaten? Zoekt u hulp, troost, besturing bij hem in de geestelijke strijd? O geliefden, wat is er toch ver vandaan bij de meesten onder u? En wat zijt ge dan nog ongelukkig en diep te beklagen en rampzalig? <tacht> o, de dienst der wereld is zo'n slechte dienst, een vervloekte slavernij. En waar gij nu zo gewillig en gemoedigd onder leeft en strijdt, ach, beziet het eens van nabij. Wat een slechte dienst en wat een slecht loon dat de Satan aan zijn soldaten geeft. En wat leeft ge niet in een groot gevaar, dat hij uw ziel in het eeuwig verderf zal slepen. O, welke dwaasheid. Kom dan, laat ik u de Heere Jezus en zijn zalige liefdedienst nog eens aanprijzen. Nu dan wilt ge onder Jezus banier dienst nemen... Dan moet ge veranderen en verbeteren. Ten eerste van koning, ten tweede van dienst en werk, ten derde van gezelschap en ten vierde van loon. Ten eerste moet ge veranderen en verbeteren van koning. Ga de duivel tot koning, Gods gezworen vijand, die uw zinnen verblindt. Ge zult een andere koning nodig hebben. Gods enige geboren Zoon. De koning Israëls. O, wat een allerzaligste ruil zou dat zijn? Zo'n heerlijk en gelukzalig Jezus, in plaats van de vorst der duisternis, die boze kwelgeest. Och, wie zou nu niet besluiten tot zulk een koning, die de schoonste van hemel en aarde is? Maar ten tweede, dan zult ge ook verbeteren van dienst en werk. Dan zult ge een rampzalige oorlog die ge nu tegen God voert... veranderen in een gelukkige vrede. Ja, in een schone oorlog eindigen. Een oorlog die begint tegen de duivel En een vrede met de heren. En dat zal eindigen in een volkomen overwinning... over al uw doodsvijanden. Over die vervloekte slavernij van de zonde en over de Satan en de wereld. En ge zult overwinnen in de koning der koningen. O, wie zou dat nu nog langer weigeren? Ten derde, dan zult u verbeteren van gezelschap en van medestrijders. In plaats van goddeloze wereldlingen, zult u in het Heerleger van Gods heiligen worden opgenomen. En daarmee zult u ten vierde ook verbeteren van soldij en van loon. U dient, u dient nu voor niets. Ja, voor een rampzalig loon. Gij dient een van de rebellige onderdanen van uw wettige Heer. En gij en uw koning zullen overwonnen en ter eeuwige straf gedoemd worden. <tossimus> maar als je deze dienst verlaat en de dienst van koning Jezus mag kiezen, o, oh, dan zult ge een zalig soldij en loon te wachten hebben. Die overwint, ik zal hem geven te eten van de boom des levens, die in het midden van het paradijs gods is. Is dat niet heerlijk? Zo'n groot en vele belofte, en veel meer dan eh, gij kunt bedenken zal hij u geven. Wat zegt u nu? Zou u dan nog langer dan God deze wereld willen dienen? Wilt u wel uit een dienst uitverlost worden en overkomen tot de dienst van Koning Jezus? Misschien zegt u, o, hoe kom ik er toch uit? De duivel heeft me zo vast in zijn geweld. De zon is ook een slavernij. Ik antwoord en vraag, wilt je eruit komen? Hebt je waarlijk lust om tot Jezus over te komen? Hebt je berouw dat je deze koning Jezus bestreden hebt? Zijt je daarover voor God verootmoedigd of begeert je verootmoedigd te worden? Wilt je de wapenen voor zijn voeten neerwerpen? Wilt je als een schuldig om verzoening bij hem komen? dan kan ik u verzekeren dat Jezus machtig is om u te verlossen. Er is nog bevel om die wortel van Isaïe tot een banier omhoog te steken. Er is nog een bevel van mijn Heer om volk voor hem te verwerven. Kom, wil je dienst nemen onder Jezus en zijn banier? Zie daar, hij wordt u nog aangeboden... Maar ge moet tot die koning zelf heen gaan en zelf met hem spreken. En als ge maar oprecht met hem onderhandelt, zal hij tonen dat hij een genadige koning is. Maar ge moet zonder voorwaarden u onbepaald aan hem overgeven. Gelijk hij u ook zonder enige conditie of voorwaarde wil aannemen. O, het is ook een overgift, een algehele overgift aan elkander, die alle voorwaarden en uitbedingen uitsluit. Wilt je nu zo met Jezus nog onderhandelen? Ach, kom, ja, kom, kom vrij onder deze manier van Koning Jezus. Ja, volk van God, zo gelukkig zijt ge geworden... En dat zal u nog wel herinneren. Hoe vrijwillig gij de zonden en de wereld en hun banier placht te, te volgen en te dienen. En nog onder die banier zoudt ge nog geweest zijn. Indien ge daaronder gebleven zoudt zijn. Indien ge daaronder gebleven zoudt zijn. Ge zoudt nog onder die rampzalige dienst geleefd hebben. Heugt het u nog. Dat eerste stondetje toen ge begon te zien met ontroering hoe ellendig ge was en hoe benauwd ge werd en onrustig en welke voornemens <coughs> dat ge begon te smeden om te deserteren van onder het leger van uw oude heerdenduiven en ge zag maar geen weg, want hij hield u toch zo stevig vast. Weet u nog die benauwde worstelingen, herinnert het u het nog <coughs> welke verandering en overtuiging in uw ziel geondervond en welke lust dat gekreeg naar deze banier en hoe volkomen Jezus toen overwinnaar in uw ganse ziel geworden is en hoe vrijwillig ge toen onder die banier van koning Jezus zijt gekomen. Maar zijt ge wel getrouw gebleven in het strijden? Hoe gaat het nu in zijn dienst? Staat het u nog steeds zo aan? Hebt ge over uw koning te klagen? Maakt gij het zo, het zo dat hij over u geen reden heeft van te klagen? O, dat zou wel groot wezen had Jezus zo'n trouw heerleger onder zijn banier. <tankt> maar ach, <tankt> nu is zo menigmaal zo afgezakt. Wel aan dan, kom volk van God. <tankt> kom volk van God, gedraagt u toch behoorlijk. Omtrent uw koning en omtrent zijn banier. Houdt u dan dicht onder zijn banier... En laat u gedurig uw oog op hem gevestigd zijn. Dat past u op zijn wil en zijn wenken te letten en u naar zijn leiding te onderwerpen. Wees ook als een bende onder een banier met elkander verenigd. Strijd in eenheid als geestes, met eenparige aanvallen op de vijand. Maar vooral strijd nooit tegen elkander. En zoekt in al uw gedrag u te vertonen, dat ge u uw Heer, in liefde wil dienen. Wees dus niet onverschillig, wees ook niet moedeloos als gij u op zware posten stelt. Houd getrouw de wacht, wees niet vreesachtig, wees niet bang voor gevaarlijke ondernemingen, want de Heer helpt u. Wees gemoedig en dapper, vrees geen vijand. De Heer is met u, vraagt gedurig naar de wortel ISAÏ. bid tot hem, roept hem aan in al uw noden en tenslotte dan moogt u vertroosten. De uitkomst zal eens zijn, een heerlijke overwinning, een eeuwige triomf, een glorierijke zegepraal in den hemel. O, als gij onder die heerlegers in de hemel eens gekomen zijt, die hem volgen op witte paarden, O, hoe heerlijk zult gij hem dan zien staan, die banier der volkeren. Daarom zijn ze voor de troon gods, en ze dienen hem dag en nacht in zijn tempel. En die op de troon zit, zal hen overschaduwen. Ze zullen niet meer hongeren, ze zullen niet meer dorsten. Nog de zon zal op hen niet meer vallen, nog enige hitte. Want het land dat <tot> in het midden van de troon is, zal hen leiden En zal hen een leidsman zijn, tot levendige fonteinen der wateren. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Amen. Eindigen met zijn, Heere Jezus. Zou u nog eens je willen werven. Onder deze mensen. In onze gemeente. Ook in andere gemeenten. Onder kinderen. Er kinderen mogen zijn. U zeggen ik ben zo ongelukkig kind. Oh dat ik de heren mag leren kennen. Onder jeugd en jonge mensen. dat de wereld zo trekt. Dat al het schijn schoon en mooi maar dat zonder bekoring mogen komen van de vorst van het Heer des Hemels. En als dappere soldaten mogen worden in de dienst van Koning Jezus. Zou u dat nog eens willen werken? oh wat zou het een blijdschap zijn. Wat een vreugde. Blijdschap in de hemel. De engelen zouden een vrolijk en een blijde dag hebben. Ze zouden de harpen opheffen. En ze zouden lieflijk tokkelen. U hebt het zelf gezegd is blijdschap in de hemel over één zondaar die zich bekeert. Meer dan over 99 die de bekering niet van nodig hebben. Zo mocht u ons dan willen gedenken en daartoe ook de preek van vanmiddag. Genadig willen zegenen, denkende hem die voor moet gaan. Vermisbaar invloed van de geest, genadig verlenen en ons in het luisteren. Uw naam tot eer, om Jezus wil. Amen. Zingen tot slot van de lofzang van Maria, het tweede vers: Ziet hierom zullen mij alle geslachten vrij wel gelukzalig Want onze God zeer goed grote dingen nu doet, door zijn hand sterk in krachten. Tweede van de lofzang van Maria.